De importheffingen die China heeft aangekondigd voor bijna 130 Amerikaanse producten... hebben geleid tot grote nervositeit op de beurzen in New York. De Dow Jones maakte vandaag een duikeling en sloot op een verlies van bijna 2%. De Chinezen leggen op onder meer varkensvlees een invoerheffing van 25%. Dat is gelijk aan het tarief dat president Trump heeft aangekondigd... voor de import van Chinees staal.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 En toen heb je dus ingeschreven bij de EMM, ja. denk ik, hè? Ja, en een, eh, toen, 2 februari 1998, eh, toen eh, kreeg ik een telefoontje van de, de Van de K. in de EMM toen nog? Ja, en eh, toen zeiden ze dat ze een huisje hadden voor me in de Hulsmanstraat. Ik ging er meteen heen en ik vond het prachtig en zomaar.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 En mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven.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 En alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nam u de straf en dacht aan mij, weer dan Orpen en alleen als een rood, geplukt en weggegooid, Naar u de straat en dacht aan mij.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 Dan blijf ik open op U naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm. Ja.